Dit van der Linde met het NOS-journaal. In de Gazastrook zijn zeker vijf kinderen gewond geraakt... door explosieven die niet waren afgegaan. Volgens het Gezondheidsministerie in Gaza gebeurde dat de afgelopen week. Persbureau AP meldt dat twee kinderen van zes ernstig gewond raakten. Twee andere kinderen raakten gewond toen hun familie bij terugkomst... de schade in hun huis in Gazastad bekeek. Sinds het staakt het vuren zijn er volgens de VN... honderden blindgangers gevonden tussen het puin in Gaza. Ierland heeft een nieuwe president, het is Catherine Connolly. Ze is niet verbonden aan een politieke partij, maar wordt gesteund door de grote linkse partijen. Ze kreeg 63% van de stemmen. De 68-jarige Connolly is de tiende president van de Ierse Republiek en de derde vrouw in deze functie, die vooral ceremonieel is. Connelly staat bekend om haar kritiek op Israël vanwege de oorlog in Gaza. Ook nam ze stelling tegen wat ze noemt de groeiende militarisering van de Europese Unie... in reactie op de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne. De verschillen in de zetelpeilingen nemen langzaam af, blijkt uit het nieuwe gemiddelde. De PVV is met 25 tot 31 zetels nog steeds de grootste partij. GroenLinks PvdA blijft stabiel op 22 tot 26 zetels. Maar D66 kruipt in de buurt met 19 tot 23 zetels en is daarmee even groot als het CDA. Voor de derde keer is Femke Bol uitgeroepen tot Europese atleten van het jaar. Ze won de prijs ook in 2022 en 2023. Ze is de eerste vrouw die de prijs drie keer wint. Daphne Schippers won de prijs tweemaal. Het weer, nu nog minder wind en regen... maar vannacht nemen de buien en de windkracht weer toe. Minima liggen tussen de 4 graden in Limburg tot 9 aan zee. Morgen ook buien, al is het in het zuiden in de middag droger. Er is ook veel wind en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 We are controlling transmissions We are controlling the rhythm the, the rhythm of your night This is the Nightwalk Mainstage with Mario Zanfort. 2100 till midnight on CFM Celebrating 30 years of the hottest dance music radio You're listening to DJ Mario Zanfort and DJ Malso On CFM's Nightwalk Mainstage bij de aflevering van de Nightwalk steeds Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Jouw warming-up voor jouw stapavond. En natuurlijk iedere zaterdag het beste van dansen, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste show nieuws, de party update het is natuurlijk de tien boven beste plaatsen van de Tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes En in het derde uurtje is het DJ Cavaschelli op de radio. De man uit Italië. En deze week was een heel gezellig weekje. Ik weet niet of je er wat van mee hebt gekregen. Als je in Amsterdam bent geweest, dan kooi je er echt niet omheen. Afgelopen woensdag begon ADE en dat duurt tot en met zondag, hè? Tot morgen. En uh, ja, we hebben een drukke, gezellige week gehad. We waren uh, afgelopen woensdag uh, de hele nacht bij Awakenings. De opening in de uh, Sugar uh, Factory. Sugar Factory, Sugar City. Je weet al bij halfweg gaat de overkant van het station. Die oude suikerfabriek. Uh, en daar was Awakenings. En dat is, uh, ja, tot en met zondag hebben ze daar uh, iedere nacht een, uh, een feestje. En ja, daar waren we de hele dag bij. En dinsdag, nee, wat zeg ik? Uh, donderdag waren we in Westbeelden. Het is in het Westenpark. En er waren allemaal leuke feestjes in het hart van, uh, ja, van het Westenpark eigenlijk. Daar ga ik je straks meer over vertellen. En uh, ja... Vandaag uh, was ik op uh, Dockyard de hele dag vanochtend om 8 uur was ik er al. Ik was er heel vroeg. Even een gehad en eventjes alle stages bekeken. Dus uh, ja, Dockyard was vandaag uh, tot, uh, ik geloof meen, uh, 11 uur. Ja, wij moesten natuurlijk eerder weg om dit radioprogramma te maken. En morgen is het weer... Uh, uh, ja, Awakenings en, uh, en westerwilde waar we langs gaan. CWM Zandvoort, Nightwalk Mainstage. Een hoop lekkere muziek. We begonnen een beetje lekker rustig met uh, Venuto en Jeremy Yachua met Make Me Feel. Onderweg zo met Dan Botan, that's right. Maar eerst die Jonas Blue en Malieve met Edge of Desire. I'm going on it, in the morning, we're better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 We'll be More. You hear it only on the Nightwalk main stage. Mario Zanfort live on ZFM. ZFM. Deze was muziek van uh, James Brown... met You're the One for Me... in de Alan Dixon uh, remix. En daarvoor horen we botan met That's Right... zaterdagavond... ADE-weekend in Amsterdam... Uh, Veen en in Saandam. Er is dus een hoop gezelligheid. De hele week al begonnen afgelopen woensdag... en uh, morgen is de laatste dag... Dus uh, ja, straks ga ik een beetje een korte party updaten... voor je doen met alle feestjes. Nou ja, alle feestjes, daar ben ik tot uh, 1 uur vannacht bezig met vertellen... dus gaat het niet worden. Maar kort eventjes wat er allemaal te doen is in Amsterdam. En Armin van Buren, die komt op 31 oktober met een nieuw album... Genaamd uh, Piano. De 48-jarige DJ en producer kondigde de release uh, afgelopen donderdagavond aan tijdens een optreden in de Apple Store in Amsterdam. Dat plaatsvond, uh, dat plaatsvond in het kader van Amsterdam Dance Event, oftewel ADE. Tijdens het showcase spelen van buren zelf piano, noemde hij het album zijn persoonlijkste en emotioneelste project tot nu toe. Op een speciaal voor hem ontworpen piano droeg hij het nummer op bij zijn vader. Piano telt 15 klassieke live opgenomen composities en is het tiende studio album van de leider. Daar. En Van Buren die staat vanavond in de Johan Cruijff Arena met zijn show... tijdens het grootste evenement op Ade, het Amsterdam Dance Event. Wat de woensdag gestart is en duurt tot en met donderdag. En hij staat dus vanavond op, in de Johan Cruijff Arena met uh, ja, het Amsterdam Dance Event. Het officiële feest wat op zaterdag elk jaar gehouden wordt. En normaal gesproken dat krijg je ook door de, de, de, de beste DJ's. Maar dat hebben ze vorige maand al gedaan in Ibiza, meen ik. Dus uh, ja, ah, zeker gezellig. Zie je bij En als je trouwens wil weten wie die nummer 1 DJ is geworden, dat is David Quetta. Ze is uitgeroepen tot de populairste DJ ter wereld. En uh, drie DJ's die hebben hun shows op het Amsterdam Dance Event ADE bij het Loft uh, geannuleerd. De artiesten wilden niet optreden dat er filmpjes rondgingen van feest op diezelfde locatie, waarbij Israëlische vlaggen werden gezwaaid. En het gaat om optredens van muzieklabel Live Dead, DJ Octo Octa. En DJ ook zo. De filmpjes zijn gemaakt tijdens de We Will Dance Again. Een feest dat volgens de organisatie bedoelt als eerbetonen aan de slachtoffers van de terroristische aanval op Hamas op het Nova Festival op 7 oktober 2023. Maar ja, ze hebben al gezegd, ze komen niet. Dus ja, een beetje kinderachtig. Ik, ik heb iets van ja, weet je. Het gaat om het feest en het publiek. En uh, ja, ik heb er een andere mening over. Zie je hem zelf, want ik lul veel te veel. Ik heb straks nog een hoop te vertellen welke feesten er allemaal gaande dus zijn. Is er even tijd voor muziek? Francesco, Capadaglio. En uh, Robbo, uh, Robby Groove en Alex Faridini. Met Something Good. <middels> There's something good to me in the mix and a 411 on where the party's at. Only on CFM right now. Stage. DJ Mario Zanfort. The Nightwalk Walk Main Stage. The home of house music and awesome vibes. Dat was Sergio Fank met Do It Again in de Dexter Troy Remix. En daarvoor horen we Norti Kotto met Stand On Up in de United House Mix. CWM Zandvoort Nightwalk Mainstage. Het is even tijd voor de partyupdate. En we beginnen altijd even met Escape in Amsterdam. Daar is normaal gesproken brainwash, maar vanavond helemaal uitgepakt. Het is namelijk vanavond ADE weekend... De hele week trouwens, van woensdag tot en met zondag. En vanavond is het vanaf 11 uur B. Welkom in Escape in Amsterdam. Met Clapton en Friends ADE, Free Your Mind Club. Het begint dus om 11 uur. Zoals ik al zei, het duurt het tot 5 uur in de ochtend in de Escape in Amsterdam. Dus deze week geen brainwash. En uh, ja, voor meer informatie, freeyourmindfestival.nl of Escape.nl. Dat is natuurlijk Deep House House en Tech House. En uh, ja, Raimundo heeft een dagje vrij. Nou ja, die zal waarschijnlijk ergens anders draaien. Want uh, die zit echt niet thuis op de zaterdagavond, hè. Maar in ieder geval, Claptone, Extended Set en Friends. Kasim, B2B, Juliette uh, Sicora, Peric Thorn is aanwezig. Alexander Somp, Diego San Diego, Flashbomb en Woo zijn aanwezig. Vanavond tussen uh, in de escape uh, Claptone en Friends ADE Free Your Mind Club. En dan moet ik even kijken, want het computerscherm kent hier alles aan. Zoals ik je vertelde, was ik op Westerweelde. En uh, ja, daar hebben ze een heleboel feestjes. En als je ze wil zoeken, dan kun je ze meestal nooit vinden. Dus uh, even kijken hoor, wat uh, heb ik allemaal op de lijst staan. Mystic Garden Festival op ADE. Het is om 12 uur begonnen. Het duurt tot 11 uur vanavond in het havenpark uh, natuurlijk in, uh, in Amsterdam. Techno, Mellow, Melody Techno en House. Met uh, onder andere uh, Maluga, Joe's Romance, Partyball69, uh, Moody Maron, Rasir, Dex J, Dion, Amber Bros. Ja, belangrijk, Amber Bros van Tomorrowland. Vera, nou gewoon te veel om op te noemen, dat allemaal dus uh, vanavond. Mystic Garden Festival ADE uh, duurt dat vanavond om 11 uur in het uh, havenpark. En dan hebben we ook nog het Dockyard uh, Feest. Dockyard Festival ADE, waar ik uh, vandaag de hele dag aanwezig was. Het, duurde, het begon om 12 uur en het duurde tot 11 uur vanavond. Dus het is nog bezig. En dat zit in het Havenpark, de westhouder van Essenweg nummer 1. En dat is uh, Techno, ook Melodic, Techno en House. En natuurlijk voor meer informatie dockyardfestival.com. En Dok uh, is niet uh, een hond, maar uh, D-O-C-K. Langeij A-R-D festival.com. Daar vind je al die informatie. Onder andere Dex J, Dion, ook Amber, Bruce aanwezig, Vera, nou ja, eigenlijk is het uh, volgens mij hetzelfde lijstje als uh, wat ik net al zei, dus uh, Mystic Garden, ik weet niet wat uh, helemaal het uh, verschil is, het is gewoon op hetzelfde adres, dus uh, ja, combinatiefeestje, want er staan meerdere tenten, dus uh, moet je maar even kijken. En dan hebben we natuurlijk uh, nog meer, natuurlijk veel meer, Nora and Pure presents Purified van het album. En het, eh, dat begon vanmiddag om drie uur. En het is om negen uur afgelopen was in Hotel Arena. En natuurlijk vanavond eh, vanaf acht uur begonnen. Tot morgen om zes uur AMF 2025. Oftewel eh, Amsterdam Music Festival. Begon om acht uur tot zes uur in de ochtend in de Johan Cruijff Arena. En dan moet je even kijken op amf-festival.com. Met onder andere Armin van Buren. Hartwell, John Summit, Kiki, Miss Monique Morten, Oliver Heldens... Sub-Zero Project, Afrojack, Jack, Gregor Salto. Nou, gewoon een heel gezellig feestje. Check even amf-festival.com. Het grootste feestje wat betreft de ADE. En natuurlijk ook vandaag nog een Encore ADE special. Begint rond de klok van middernacht nu tot zes uur in de ochtend. Hip-hop en RB. De home of hip-hop en RB. Voor meer informatie, check de, de website. Aan elkaar geschreven AncoreAmsterdam.nl of Melkweg.nl. En onder andere Unique 3, Jade Soul, Wax Friend, Joe Wynn en Leroy. En natuurlijk ook uh, vandaag uh, op de NDZ Inwerf. DGTL, ADE uh, Presents. 99999, 9x9, dat is makkelijker. Presents uh, Exhibit. En uh, 9x9 was ook uh, afgelopen uh, woensdag op ADE. Een van de ene laatste DJ's uh, die daar ging draaien. Dus. Uh, en voor meer informatie checken DGTL.nl of uh, NDSMloods.nl. En natuurlijk 9 keer 9 Anetta, Presents, Axebrit, Voice Noise, Patrick Mason. Gewoon even de website checken DGTL.nl. En tot zover de Party Update. door met muziek. the Netherlands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 My she makes me go insane, I can't get you out of my brain, girl, you're making me go insane, I couldn't care less about a little bit of fame, just know all these other girls, they ain't the same, I just can't, I just can't get you out of my brain, she makes me go insane, you're Yeah, less about a little bit of fame. Just know, all these other girls, they ain't the same. I can't get you out of my brain. Insane, insane, insane, insane, Girl, you're making me go insane. Get you out my brain. Get you out of my brain. Ja, dat was muziek van Max D en Luke D met Gets Like That. En dat is natuurlijk uh, de heren die ook een nummer 1 hadden in de Nike en daarvoor horen we Mr. Belt the Weasel en Roos met Ain't Nobody. Dat is natuurlijk het origineel van Diana King. C.F.M. Zandt, het is een tijd van de Nightwalk 10. Welke plaats zijn erg populair, in de clubs op de streams, op de radio en op de festivals. Onder andere ook op ADE. Deze week op 10, Hot Lab met de Waiting, Extended Mix op 9. Nu is juist gedraaid in Mr. Belt the Weasel en Roos met Ain't Nobody. Op 8, Avro, Jack en Eva Simmons met Take Over Control de Hills remix, want die plaat is al een tijdje oud, maar de Hills heeft er een nieuwe versie van gemaakt. Op 7, Vinter met Space Pump uh, Space Pump, Space Jam moet ik zeggen. Op 6, Max Dean en Luke Dean met Gets Like That. Op 5, Jonas Blue en Malie met Edge of Desire, hoorde je in het begin van dit programma. Op 4, Chris uh, Stassi en Katema met It Gets Better. Op 3, Luke Dean en Lucky uit de UK met uh, Super Smooth. Op 2, Joe Roulette met No Hesitate. En op 1 deze week een nieuwe nummer 1. Prospa, Cosmo Kind met Love Songs. En het is trouwens niet de nieuw, nieuwe nummer 1, want vorige week stond die eruit. Zo goed 1. Je hoort het nu op de radio. Prospa en Cosmo Kind. De nummer 1 uit de Nightwalk Day met Love Songs. Night walk, main stage. Are you ready? Saturday night. Your dance night on CFM. The Nightwalk main stage. The best new tracks in house, tech house and more. van Zandvoort Nightwalk Mainstage. Zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort... Worden de muziek van uh, Katema. Het It Gets Better in de Chris Tassi remix. Plaat natuurlijk uh, uh, terug te vinden in de Nightwalk 10. Dan moet ik even spieken waar die ook alweer precies staat. Want uh, als je het zoekt, dan uh, kun je het meestal niet vinden. Natuurlijk op 4 deze week. It Gets Better, Katema en uh, Chris Tassi. En daarvoor horen we super smooth met Lockie en Luke Dean. Die hebben een gemaakte dance track... Uh, want deze week was de nummer 3 uit de Nightwalk 10. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet gedrukt, zometeen het nieuws en weer als je erop zit te wachten. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House En straks in de derde uur vliegen we heel naar Italië met het beste van de club Italië met DJ Kavaskelli. En daarna kun je nog de nachtfeestjes gaan zoeken, bezoeken, want. Uh... Een keer gewoon nog naar binnen. Je moet natuurlijk niet een uur of twee uur voor het einde naar binnen komen, want dan gaan we eens de deuren. Bij Awakenings was het volgens mij eh, vanaf 4 uur mocht je niet meer naar binnen en dat duurde tot 7 uur. Dus, uh, maar uh, naar Awakenings kan je gewoon, als het niet uitverkocht is. Zie je, we hebben zijn antwoord. Ik zeg tot zometeen Naar de breker. Ik laat je achter met A Project. We zijn met Eva Simmers in de Maddox Remix met Take Over Control. We'll be